Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In het Britse parlement is het debat begonnen over de Brexit-deal. De afgelopen dagen deed premier Johnson er alles aan... om zoveel mogelijk parlementariërs achter zich te krijgen. Hij heeft 320 zetels nodig om zijn Brexit-deal met de Europese Unie... door het lagerhuis te krijgen. Het is de vraag of dat lukt en of de stemming vandaag wel doorgaat. Want er wordt ook gestemd over een amendement... om weer uitstel aan te vragen bij de Europese Unie. De Amsterdamse politie is nog op zoek naar een automobilist die gisteren doorreed na een dodelijk ongeval. De bestuurder reed een voetganger van 56 jaar aan en die overleed kort daarna. Het kenteken van de automobilist bleef na het ongeluk achter op straat. De politie heeft gisteravond en vannacht in Catalonië zeker 51 mensen opgepakt bij betogingen die in meerdere steden uit de hand liepen. Bij de rellen raakten bijna 100 mensen gewond... onder wie betogers, agenten en journalisten. In Barcelona gingen volgens de politie een half miljoen mensen de straat op... uit protest tegen de celstraffen... die Catalaanse separatistenleiders afgelopen week kregen. Een Amerikaanse jury heeft een broer van de president van Honduras... schuldig bevonden aan onder meer drugssmokkel. De man is medeverantwoordelijk voor de smokkel van zo'n 200.000 kilo cocaïne naar de VS... Het openbaar ministerie zegt dat hij door zijn broer, de president van Honduras, werd beschermd. Maar de president weerspreekt dat. En in Siberië zijn dertien mijnwerkers om het leven gekomen door een dambreuk. De dam ligt bij een goudmijn. Een grote hoeveelheid water stroomde door de zware regenval. Slaapruimtes in de mijn binnen. Meer dan tien mensen konden worden gered. En een onbekend aantal mijnwerkers zit nog vast. Het weer, het blijft grijs vandaag met op veel plaatsen regen of motregen bij ongeveer 14 graden. Morgen bewolkt met vooral in het oostenregen. In de loop van maandag wordt het weer droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Knopendwatergraafsmeer en Muiden. Je hebt daar een kleine 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Maar dat zie je niet aan de buitenkant. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen. Wij zijn aangeland bij het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort op zaterdag 19 oktober. In het tweede uur gaan wij praten met uh, wethouder Bluis en daarna met uh, Ton Aisen. En aan het eind gaan we het hebben over het jeugdsportgala op 29 november. Meneer Bluis, welkom. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Um, wij wilden het hebben uh, over... De voorrangsregeling statushouders op de sociale woningmarkt, zoals hier zo keurig staat. Uh, Martijn Hendricks van de VVD en partij uh, PVV Marco Deen verbazen zich met de nodige vrevel over... dat ze nog niets van de wethouder hebben gehoord over een aangepaste huisvestingsverordening. Daarin had het zinnetje over de voorrangsregeling geschrapt moeten zijn. Hoe zit dat, meneer uh, Nou, Ze zijn denk ik wel geïnformeerd. want Wij hebben een, uh, in april volgens mij een verdichtingsstudie uh, vastgesteld... En daarin wordt dat, dat probleem ook geschetst, wat daar is. Dat, trouwens, de behandeling van de motie alweer anderhalf jaar geleden... is dat ook aangekaart, van, wij kunnen de verordening wel aanpassen... Ik heb, dat, ik heb persoonlijk zelf niet die wens, maar als u dat wil, dan moet u maatregelen nemen dat die aangepast kan worden. Ik zeg, en dat kan ik dus niet zomaar doen. Dus het is een mm. motie. Dus ik moet eerst kijken wel de voor, aan de voorwaarden voldoet vanuit het Rijk. Daar kan ik straks op terugkomen. Mm. Om, die mo, om die motie te kunnen uitvoeren. Nou. En dat heb ik dus bij die verdichtingsstudie aangekaart. Dat staat ook genoemd. Ook daar wordt het woord statushouders genoemd. En tijdens die behandeling van die vergadering is dat allemaal aan de orde geweest. Volgens mij heeft daar niemand toen een opmerking over gemaakt. Oh kijk hier staat nu dat de wethouder gaat kijken in die verdichtingsstudie hoe hij dit gaat oplossen. Wanneer, zodat wanneer, hij die verordening kan aanpassen. Wanneer heeft u dat uh, uh, gezegd? Dat was, uh, volgens mij is dat in april, mei is dat uh, besproken en aangenomen. En dat, dat staat op papier natuurlijk. Want ik heb in punt 4 van die verdichtingsstudie. Op punt 4 van die. Een uitvoeringsprogramma wonen. wat we gemaakt hebben. gaat over die verdichtingsstudie. En daar wordt toegelicht. waarom. dat die verdichtingsstudie ook. dit probleem wordt meegenomen. om ervoor te zorgen dat er meer woningen in zand wordt komen. zodat. Al, niet de statushouders die wij moeten opvangen. onderdeel zijn van onze woningbouwopgaven en dat we daar. andere voorzieningen voor misschien kunnen treffen. zodat ze die voorrangregeling. anders geïnterpreteerd kan worden. Maar het zit een dus dwars. Dat dat zinnetje niet uh, geschrapt is. Nee, dat kan als eerste. Ja, maar je kan je zinnetje schrappen. Je kan pas een zinnetje schrappen als je vervolgens in je, in, je, in je verordening ook het aangepast hebt. En als je iets in je verordening aanpast, bijvoorbeeld dat je op een andere manier die, die mensen kan huisvesten. En dat heb je geregeld, dan pas je je verordening aan. Je kan niet. Er is een wetgeving, landelijke wetgeving, dat wij die mensen moeten opvangen. Wij jaarlijks dus moeten wij die opvangen. Als je daar geen oplossing mee hebt, kan je niet zomaar de verordening aanpassen. Dat heb ik ook steeds gezegd. Ik zeg, je kunt wel een motie indienen, maar hij moet wel uitvoerbaar zijn. Dan moet ik eerst zorgen dat hij uitvoerbaar is. En het gaat over de uitvoerbaarheid van die motie. En dat heb ik proberen uit te leggen bij die, bij die uitvoeringsprogramma wonen. was aangenomen. Dat was in april. Om dat te duiden. Daar had misschien de discussie toe moeten plaatsvinden. Maar dat is ook aan de gemeenteraad om die discussie te plaatsen. Als ik daar duidelijk in zet dat ik dat ga oppakken. Ik zeg. En u, u reageert verder daar niet op. Dan is het niet aan mij om te zeggen dat ik de motie niet heb uitgevoerd. Want ik ben bezig de motie aan het uitvoeren. Maar ik moet eerst de voorwaarden daarvoor scheppen. Nou, maar dat is de discussie. We zijn nu dus een jaar verder. Hè, na de vorige motie van uh, uh, oktober vorig jaar ongeveer. Daar is dat zinnetje dan. Uh, te bergen gebracht. In april heeft u een uh, vergadering toegesproken, de, de raadsvergadering, over het verdichten van woningen. Ja, verdichten van, van het woning, verdichten van, van meer woningen, dus binnen de bebouwde conversant wat mogelijk te maken. En daar is niet op gereageerd door beide uh, Nou, daar heb ik dus aangegeven dat die verdichtingsstudie, dat we dit probleem ook mee zouden nemen. Want nou, ik dat kan was niet, in de geest van de motie? Dat was in de geest van de motie, want de, de, de, de, de kijk, de motie, ik moet iets uitvoeren, een motie, dan draag ik het college ja, ja. op iets te doen. Maar dan moet je het ook wel kunnen uitvoeren. Dat is, eigenlijk... dat, is, dat, dat is eigenlijk de problematiek. Ik zeg, dan moeten we de voorwaarden scheppen. Want er ligt wetgeving. Er is artikel 1 van de huisvestingswet die daar iets over zegt. Die zegt, die bepaalt dat wij bepaalde categorie mensen moeten opvangen in Zandvoort. En een van die categorieën zijn statushouders. En op het moment als u dat anders regelt als dat met de voorgangsregeling. Dan kunt u dat vastleggen in die verordening. Nou, dat anders regelen zou bijvoorbeeld kunnen zijn... dat wij aparte woningen gaan bouwen voor statushouders. Maar heeft u daar plek voor? Nee, daar heb ik geen plek voor. En daar is die verdichtingsstudie voor om te kijken of dat mogelijk is. Uh, en de statushouders... Wat is het probleem verder? Statushouders zijn mensen die uit nood hier in Nederland zijn komen wonen. En die vaak, als ze starten, geen inkomen hebben. Dus... Het is logisch dat de sociale huurwoningen... dat arsenaal daarvoor gebruikt wordt. Er is geen andere potentie. Of, dat is de andere... die vraag heb ik zo ook gegeven. Ik heb gezegd, nou, als u vindt dat we dat eruit moeten schrappen... dan bent u het met mij eens schijnbaar... dat als mij... Wat moeten wij opvangen? Want het gaat ook om het aantal. Hè? Mm. Uh, wij moeten dit jaar zo'n 13 à 14 statushouders opvangen. Dus zeg, uh, dat is, over het algemeen zijn dat uh, gezinnen met een kind. Dus, dus, dus, dus het gaat om 7, 8, 8 woningen. En er komen ongeveer 150, 160 woningen per jaar ter beschikking. Dus het is 4 procent, 5 procent... ...van de beschikbare capaciteit... ...die we daarvoor moeten inzetten. Dus, de, dus het, Je moet hem ook in, in, in verhouding brengen. Maar dan zou ik daarvoor moeten zorgen... ...dat als die mensen... ...ik moet binnen een jaar dat regelen. Ik heb een jaar de tijd, want die mensen zitten in een AZC. Mm -hmm. Die wachten al op een woning. Dus die hebben ook een vorm van wachttijd, maar alleen in een AZC. Nou, dan zou ik ze moeten opvangen in hotels... Of ik moet particuliere woningen gaan huren. Nou, u weet zelf wel wat een hotel kost. Een particuliere huurwoning is over het algemeen niet in de huursector. Gevolg is dan, die mensen hebben ook vaak geen inkomen. Dat, dat dus wij mensen gaan opvangen in, in relatief dure, hele dure huisvesting. En dat moeten wij dan vergoeden. Met andere woorden, ik heb gezegd, nou dan, dan gaan we ze in hotels plaatsen. Of we gaan huizen huren van particulieren. Of iets wat er is. Totdat we een andere oplossing hebben. Wat, dus was de, wat was de reactie daarop? Nou, daar reageren ze niet op. Nee, wij willen dat het eruit is. Ik zeg, ja, maar ik heb een verplichting te doen. Ik zeg, dan moet, kom ik bij u met een voorstel. Maar dat wilt u niet. Dus ik zeg, nou, en toen zijn wij gaan nadenken. Van oké, okay, we gaan een uitvoeringsprogramma woning maken. We moeten 630 woningen bouwen in Zand voor de komende 10 jaar. Ik zeg, dan gaan we ook kijken. Want die 630 woningen, dat, dat is een bepaald aantal gebaseerd op uh, mensen in Zandvoort, jongeren en ouderen die we anders willen huisvesten. Maar er zit natuurlijk ook dat arsenaal in van mensen met een bijzondere categorie, zoals statushouders. Dus mm. ik zeg altijd, van in die 630 extra woningen is ook ruimte om statushouders op te vangen. Ik zeg, en dan gaan we kijken of we daar voorzieningen voor treffen. Maar dan moeten we eerst die woningen wel bouwen. En, en die, die, die hebben we niet gebouwd nog. En die kunnen we nog niet bouwen. Maar u heeft wel de verplichting om te plaatsen. Ik heb wel de verplichting om te plaatsen. En dat is ook di het dilemma. Dus er is een motie die ik graag wil uitvoeren. En ik heb dus geanticipeerd daarop. Door in die aan te geven dat in die verdichtingsstudie dat we dat gaan regelen. Dus ik ben daar volop mee bezig. En er zijn wel meer moties die langer duren voordat ze uitgevoerd kunnen worden. Nou zegt uh, meneer deen van de PVV: uh, wat doen we nou als we ons niet houden aan die taakstelling? Uh, nou, krijgen we dan krijgen we een boete? Of, of... Nou, dan krijgen we? Er, er vinden gesprekken met de provincie plaats en de provincie zegt nu en we is recentelijk nog een gesprek waarbij: wij zullen wij houden u aan uw taakstelling. En dan heb afgelopen maand alweer een gesprek met de provincie plaatsgevonden. En die zeggen ja, u, u zult dit jaar nog negen, want we liepen al een beetje achter, u zult nog ne, volgens mij nog negen statushouders dit jaar plaatsen en wij zullen erop toezien dat dat gebeurt en anders zullen wij eventueel ingrijpen, ja. En wat, wat zou dan ingrijpen? Nou, is, in dan, dan gaan ze ons verplichten om die mensen alsnog op te nemen ja, en dan, je... ga ik, dan zeg ik nou, ga ik ze opnemen, dan ga ik naar de gemeenteraad terug zeg ik, ik moet dit jaar nog negen statushouders opnemen. Ik heb uh, daar en daar een hotel, dat, uh, daar ga ik ze tijdelijk inzetten. Maar het probleem is die mensen gaan vervolgens niet morgen weer weg. Dus je moet sowieso een oplossing voor meerdere jaren hebben. Dus het, het klinkt wel leuk om: ik haal de voorrangsregeling weg, maar ik word door het Rijk, word ik vervolgens uh, daaraan gehouden. En de verwarring is door het Rijk natuurlijk ontstaan. Die hebben gezegd: u mag die voorrangsregeling afschaffen. Maar er zitten wel voorwaarden aan, aan verbonden. Wel, nou, dat ik wel die mensen moet, moet opvangen op die andere. Dus ik moet alternatieven vinden. Kijk, op zich, het idee erachter is van normaal is die voorrangsregeling geldt voor al die categorieën. Dat geldt dus niet alleen voor statushouders. Dat geldt ook uh, voor gezinnen die uit het huis zijn gezet met kinderen die opgevangen moeten worden. Voor gehandicapten geldt dat. Uh, zoals Weet, wordt ongeveer in Salver volgens mij 40% van de sociale huurwoningen toegewezen aan deze speciale categorieën. Dat is dus inclusief de statushouders. Dus de statushouders is daar een klein onderdeel van. Maar het Rijk zegt: ga nou eens kijken van, bij die statushouders, of je alternatieven kan verzinnen. Zodat je niet die standaard sociale huurwoning, hoef je dan te gebruiken. Maar zoek alternatieven. Nou, dat is de verruiming. Maar dat weerhoudt ons niet van de plicht om die mensen op te vangen. En als je dat dus niet ter beschikking hebt... heb je dus een probleem wat je toch moet oplossen. Maar deze wet geeft ons wel mee dat we wel creatiever gaan nadenken. Je zou kunnen gaan nadenken over woningruimtes. Nou, U zegt uh, uh, zelf, uh, misschien gaan we terug naar AZC-achtige situaties. Ja. Dat is waarschijnlijk iets wat, uh, wat niet wenselijk is. Nee, nee, maar dat creëren we. Kijk, de, de reden dat we ze <coughs> ook... <coughs> sorry... In de sociale huurwoningen zetten. A ah, is natuurlijk dat is betaalbaar. En dat hoort bij deze mensen. Want over het algemeen hebben ze een uitkering. En je krijgt toch een vorm van integratie. En je verdeelt dat. En dat doen we ook heel netjes. Wij gaan niet op 1 januari, als we ze weer toegewezen krijgen, ze meteen plaatsen. We kijken naar maatwerk en waar ze passen. En we proberen gezinnen te krijgen. Dus we, we gaan er al genuanceerd mee om. Dus maar we moeten wel elk jaar een aantal van die mensen plaatsen. Dus dat is, het, dat is het dilemma wat ervoor ligt. En ik denk dat ik nog steeds bezig ben de, de motie aan het uitvoeren. Alleen het kost meer tijd. Wanneer wordt dit weer besproken? in, uh, in de Ik Raad? denk dat het tijdens de gemeenteraadsvergadering bij de begrotingsbehandeling wel aan de orde komt. Dat schat ik zo in. Want er zijn, is nog een vraag gesteld over het aantal. Uh, dus aantal, aantal statushouders wat we nog dit jaar moeten opvangen. Kortom, u komt er niet onderuit. Uh, Nee, ik kom er niet onderuit. Uh, ik, ik, ik ga er ook niet onderuit komen. Ik ga proberen een oplossing te vinden. Maar, maar ik heb nog steeds de verplichting. Ik kom er inderdaad ja, niet is... onderuit dat ik die mensen elk jaar plaats. Want ja, dat, dat, ja, dat, daar kom ik inderdaad. Dat is de wetgeving ja. naar. Alleen ik mag andere, andere manieren vinden. Anders vormen van maatwerk. Als zijne sociale huurwoningen. Maar dan moet je die wel ter beschikking ja. hebben. Nou, zijn uh, het elk jaar dus hetzelfde aantal? Of nee, dat fluctueert. In de piekperiode moesten we de, hebben we bijvoorbeeld... In in jaar 20 woningen ter beschikking gesteld. En nu zitten we op 6 à 7 woningen. Okay. Dus uh, nou en ja, wat er nu in Syrië weer gebeurt, dat kan weer aantrekken. Ja, ja. Maar oké, okay, tuurlijk, uh, uiteindelijk of ze gaan integreren of ze gaan terug, ja, dan moet eerst die orde daar weer afgelopen zijn. En het Rijk heeft nou eenmaal beslist ja. dat wij die mensen ja, ja, ook ja, opvangen. En daar heb ik, ik begrijp dat ook, want dat is solidariteitsbeginselen van de mensheid. Dus daar sta ik wel voor. Maar oké, okay, ik moet ook de wetten uitvoeren. En ja. ik heb ook een gemeenteraad die wens heeft. Nou, en ik probeer hm. ze allemaal tevreden te houden. Ja. Nou, we zijn benieuwd naar uh, uw uh, uitleg bij de komende raadsvergadering uh, aan de VVD en de PVV. Ja. Dank voor de komst en uitleg. Yes. Okay. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Bedankt. terug. En dan doe ik alle papieren van de wethouder even de andere kant op. En uh, wij gaan praten met uh, Ton Ariezen over het over Het, um, het is de tiende keer. Ja, goedemorgen. Ton, mogen. welkom. Uh, gaan we wat speciaals doen bij het pellen? Nou ja, we hebben in ieder geval ontdekt dat wie volhoudt, wint. Want er komen nu mensen uit Scheveningen en Katwijk en weet ik veel. het wordt uh, een beetje groter gebeuren. Is dat uh, naamsbekendheid die, die, die uh, uh, van mond tot mond gaat? Want er wordt, ja, wel, er wordt wel meer gepeld in, uh, in ja, Nederland. We, hebben, we vragen meestal aan de VVV om contact op te nemen met andere kustgemeentes. Of dat ja of nee gebeurt. Ik ga ervan uit dat het wel gebeurt, anders krijg je deze contact nee. niet. Dus ik denk uh, dat het wel leuk is. Die, die... En Anna, het wordt weer opgeluisterd met het duo H&G met haar corion. Dus dat is een groot het is gewoon. Het is hartstikke leuk om mee te doen. Dat ten eerste. En ten tweede om het te zien. Het is, je weet niet wat er gebeurt. Het is echt is het, een feestmiddag. Is het weer uh, in, in uh, uh, de zijzaal? Ja. Is het eigenlijk in het café Juttetje. Daar wordt het gehouden. Uh, eigenlijk heb je de hele sfeer van vroeger toch een beetje bewaren. Ja, ja. ja leuk. Ja. Van vorige uh, edities heb ik begrepen dat er recreanten en beroepspellers zijn. Ja, dat is deze <lacht> hoe, keer ja, Maar dan vraag ik me af, hoe, hoe, hoe scheid je dat? Nou, de eerste ronde is algemeen. Dan doet iedereen mee? Ja. En uh, daar worden de hele goede eruit gehaald. En de minder goede worden ook zij geschoven. En die... Daar zo ontstaat de amateurs en de professionals. Oh. Maar als ik nou professional ben, dan ga ik in de eerste ronde gewoon heel slecht pellen. Ik krijg, krijg gewoon een mindere prijs. Oh. oh, dus dat zit er ook nog in. Ja, ja, ja. Heb je het wel eens gedaan, de pellen? Ja. Ik uh, heb dat wel eens gedaan, maar uh, dan ben ik ook uh, gelijk klaar. Want alles wat ik pel is weg. Ja. Je, dat eet je op? Dat, dat, eet dat, dat, dat is, oh, dat, oh, dat, dat is de fout. Dat, dat is, is, de de fout. is de fout, ja, inderdaad. Je, je ja. pelt ja. en dat ja. leg je dan naast je neer en op een gegeven moment denk je, up, ja, dan is het weg. Maar dit, in dit geval mag dat niet. Er moet, uh, uh, ja, het mag wel, maar dat doe je ja, zelf kort. Het ja. moet schoongepeld worden. Ja. Uh, er ligt dus een... Laten uh, bij het begin beginnen. Iedereen op tafel liggen granalen. Op tafel liggen granalen, Je hebt een bakje voor je en je moet pellen. En mm, dat wordt achteraf gewogen. In een bepaalde tijd eigenlijk? Of ja, het is in een bepaalde tijd. Hoe lang mag je pellen? Tien ja, minuten dacht ik. Tien minuten. Nou, dat okay. is een redelijke, redelijke ja. tijd. Ja. Die, wordt het daarna ook nog gecheckt? Dat je pelt? Ja, dat wordt gecheckt en gewogen. Handjes worden netjes met alcohol schoongemaakt. <grijg> ja, bedoel je kunt natuurlijk heel slordig pellen. Nee, dat, nee, want er zijn ook mensen die hebben gedreigd van... We nemen uh, tijgergenalen mee en gooien we die weer in. Dat <grijg> <grijg> we <grijg> we maakt het ja. wel ludiek. Nee, het, uh, het, het wordt echt gecontroleerd. Okay. Het blijft wel een heel vriendelijk gebeuren, maar alles wordt gecontroleerd. Anders dat zou het niet leuk zijn. Het is toch een kampioenschap, hè? Ja. Dus dan uh, moet je wel... Uh, ja. Ja, we willen eigenlijk nog groter. Want inmiddels weten we <laughs> natuurlijk ook dat uh, het Europees kampioenschap en het wereldkampioenschap ook gewoon bestaat. Dus ah. het zou wel leuk zijn als je dat een keer uh, het Europees, hier, hier kunt krijgen. Het Europees kampioenschap Ganaal per de kan krijgen. Ja, Dat zou wel leuk zijn, ja. Ja, dat, zou, dat is Hè? natuurlijk wel een Europese organisatie. Kijk, en ieder jaar uh, doet uh, uh, Talassa natuurlijk de kanalen sponsoren. En nou, 50 kilo genalen, Ja, we praten toch uh, over dingen hoor. Is het niet meer zo dat er door zandwoord genalen getrokken wordt en dat die gebruikt worden? Nou, ik heb uh, vanmorgen hebben we een beetje vergaderd en ik heb begrepen dat uh, het ganalenpellen bij ons aan de late kant is. Want het, uh, het ganalen. Het seizoen te uh, he? zijn? Ja, dat is een beetje uh, okay. passé. Echt waar? Maar de, ik, ja. uh, toen we begonnen, toen dacht ik juist dat we in, vol in het seizoen zaten. Ja. maar dat is ook natuurlijk afhankelijk van ja, het weer van en het weer, hoe de wind ja. staat. En ja. weet ik veel wat. Ja, ja. ja, en of de garnalen. Maar goed. Maar ik, ik heb ze nog niet gezien. Een met kampioenschap net... schrijf je uit. En voor volgend jaar is dat natuurlijk ook weer de laatste zaterdag van oktober. En zo is het nou eenmaal. Dus, en ja. het weer heb je niet in de hand. Dus nee. je moet van tevoren weten hoeveel kilo garnalen je wil hebben. En uh, dat moet er zijn. Zijn ze duurde garnalen? Geen niet, dat vraag ik nooit. Nee, ja, dat weet ik niet. Moet, moet je ook niet ja, willen... Dan krijg je schaambrood op je wacht straks. Ja, oh, ja, nou, dat, ja, dat moet je niet willen weten. Nee, dat zou niet goed zijn. Nee, oké. Okay. Um, over aanmeldingen en zo. Ja, we hebben nu aanmeldingen, wat ik net zei, uit uh, Scheveningen en uit Katwijk. Ja, ja, ja. Dus dat, uh, dat is leuk, spannend. En uit Wierden, maar dat, dat is wel... Of, uh, Nee, hoe heet dat daar? Ek en Wiel. Dus dat is, dat is logisch. Dat zijn mensen die uit Zandvoort komen. Die dit vanaf de eerste keer hebben meegemaakt. Ja, in Ek en Wiel uh, is ook een pel, uh, kampioenschap. Dat is een week na alles. Ja. Oh ja? Ja. Oh, ja. ja, ja. Oh, wat leuk. Ja, ja. ja. ja. ja dat is ja, uh, van, uh, was van uh, een ex Hour hier. Van Jan uh, Temaat van... en Natasja. Uh, en die doen het een week daarna. Daar, Daar. ja. En vaste ja. pellers zijn er denk ik ook wel. Elk jaar, hè? Een vaste club. Een vaste club. familie Bluister. Dat is de grootste familie die meedoet. Ja? Dus uh, ja. Patricia en Mandy, we rekenen weer op jullie, hè? <laughs> kan er nog ingeschreven nee. worden? Er kan nog steeds ingeschreven worden. Tot wanneer? Uh, tot op de dag dat er gepeld wordt. Dat is uh, volgende week? Volgende week, zaterdag. Uh, dat is de uh, 26, Dat is goed is. Ja. Ja. Dus tot 26 uh, oktober kan men inschrijven. Ja. En hoe doe je dat? Door, bij Talassa? Uh, of bij Talassa of op de site van de genaal. Ja. Ja, het is zo uit de hand gelopen dat je een eigen website hebt We hebben een eigen website, ja. En de tiende keer staat ook in het teken van dat we wat afscheid nemen van mensen die dit tien keer gedaan hebben. Dit Want, is een jubileum. Nou Jan is, ja. uh, is een van de grote krachten en die woont nu in Wieren. Dus het wordt ja. allemaal wat lastig om ja. dat hier te doen. Ja. Maar de Laza neemt dat 100%. Over, dus dat is uh, jaar. Dus het, uh, ja. het, het voortbestaan van het kampioenschap uh, ja, gaan Dat is, verzeker. dat dat is, dat uh, is verzekerd. Goed, is nou, ik ben nog zeer benieuwd hoe je, hoe je dat Europees gaat aanpakken. Ja, dat, we hebben uh, een Europees kampioen in de regio wonen. Dus die kan ons vast vertellen hey. met wie we contact moeten nemen. Ja. Die heeft ook vier keer dit Nederlands kampioenschap gewonnen. Dus En is geloof ik tweede geworden bij de wereldkampioenschappen. Als ik ons vertel, dan hoor ik het volgende week. Hoor je volgende week zeker wel, ja. <laughs> maar volgens mij is het tweede geworden bij de wereldkampioenschappen. En is één keer Europees kampioen geweest. Ik vind het uh, uh, trol... grappig, grappig. dat, dat is, het... Uh, uh, Willemien ja, is... Elsman. Oh ja, die is gewoon goed. En je snapt niet hoe het doet. Er zijn er niet stiekem die dat gaan afkijken. les. is les. Ja, want Paul Laarman heeft de techniek van haar over en dat is een medekandidaat. En dan hebben we Arnold Bluis. Die heeft zijn eigen eigen die ik van het flesje bier afhouden en dan gaat het goed. Maar kijk, dat geeft wel aan de sfeer. Het is gewoon top. Dat is altijd... iets feestelijks eigenlijk, even nu de tiende keer. Uh... Ja, natuurlijk maken we er wat ja, van. Ja. Ja. Het is altijd ja. druk. Het is altijd druk. Uh, ik heb er een tent aan zien uh, staan. Gaat dat nu weer gebeuren? Dat is nu, denk nu ik? weer gebeuren. Is, uh, ja. Hoeveel deelnemers schat je voor, voor de recreant? Wij hopen op 40 deelnemers. Totaal. In totaal. 40, is het dan half 60, half? 60. En ja, dat wordt half half. Wordt half half. 60 is het maximum wat we kunnen verwerken eigenlijk. Mm -hmm. Ja, want dat moet erin. En we willen ook proberen om... Dat hebben we dit jaar al geprobeerd. En er is al eerder keer sprake van geweest om met groepen te doen. Dus dat je met een handbalteam komt of met een brandweerteam of met een politieteam of weet ik veel wat. Mm -hmm. Dat je in teamverband kunt pellen. Ah, maar dat is iets voor de elfde keer, denk ik. <laughs> ja, het, wordt steeds, het wordt steeds mooier. Ja, maar dan, dat, dat is het ook. Je moet Punt 1 moet je de ruimte creëren. En de mogelijkheid moeten zijn. Dat is... Uh, maar dat zijn dingen, zo ontwikkel je het wel. Het is, uh, het is wel iets wat bijzonders hoort, dacht ik. Ja, nou, dat, denk, dat denk ik ook. Ja. Uh, als je daarna dat het eigenlijk uit een geintje begonnen is en dat het, ja, dat het zo, zo is. loopt. Ja. Ja. Dat is best goed. Nou ja, je staat, uh, de, de, de granaal staat flink op de kaart met ja. het kampioenschap. En uh, uh, het is ook altijd leuk en gezellig. Ja. Ja, zeker met de muziek erbij. Ja, het is, het alles, is echt. Ja. En, en die gepelde garnalen, daar wordt wat mee gedaan. oh ja, dat, dat moest ja. ik natuurlijk ja. wel vertellen. Want ja. alles wat er gepeld wordt, gaat ja. naar de keuken. Daar is een roek klaar en er worden gelijk eh, ja. eh, salades en kroketjes van gemaakt. Dus alles, vers. alles eten ja. we weer vers op. Leuk. Ja, je kan dit soort garnalen niet bewaren. Nee, nee, nee. nee, nee zeker niet als ze zo eeten. gepeld zijn. Ja. Ja. Het is echt uh, ja, uh, ja, pellen ja. en eten. Ja. Lekker hoor. Er zijn wel wat noten op de zang, het Europees kampioenschap en groepspellen. Ja, dus nou ja, dat is een uitdaging. Ja, dat is zeker een uitdaging. Eh, volgende week, 26 oktober, uh, gaan we pellen. 4 uur, vier uur uh, is de aanvang. Dan is, is dan uh, het eerste praatje of wordt het eerste. Ja, het wordt het eerste praatje. Okay, en ja, daarna... uitleggen en dan wordt, uh, de, We hebben natuurlijk uh, belangrijke personen die dan ook pellen. En, mm -hmm. uh, en die, uh, die gaan eerst. Dan wordt er een scheiding gemaakt tussen... Nee, dan gaat iedereen pellen. Oh, iedereen gaat pellen? En dan wordt, daarna wordt er een scheiding gemaakt tussen de professionals en de amateurs. Dan komen de amateurs nog een keer? Twee keer nog zelfs. Twee keer nog zelfs. Ja. En uh, professionals ook. Iedereen pelt even lang en evenveel. Dus drie keer eigenlijk. Ja. Dat is mooi. Um, dat gaat duren tot in, in, in de avond, denk ik. Als nou, je drie de, keer pellen. Wij werken er dat je ook een beetje feest daarna hebt, want je moet de prijzen ook uitrekenen. Ja. En op het strand is het nou eenmaal zo dat je om twaalf uur weg moet zijn. Ja. Dus het zit er wat krap in tijden. de tijd. <laughs> ja, nou, dat is gewoon zo. Dus om 10 uur schatten winnen dat de prijsuitreiking is en dan, dan is het nog gezellig. Uh, daarna is het nog ja. gezellig in, in, in het juttertje. Ja. <laughs> We ja. hebben geen plaats meer voor, we hebben, dat hebben we ook twee jaar gedaan geloof ik. Hebben we van die Seemansliederen, hoe heet dat die mensen? Ja. De, Chanticoor. De, Chanticoor, de, Chanticoor, de Chanticoor. Ja, dan ja, heb je de gehad. 40 binnen gelijk. Ja, daarom. <laughs> daar staat het vol en ja. er is geen nee. ruimte meer voor de nee. pelles. Ja. Toen is dit alternatief bedacht en, dat is, en de mensen komen van ver, hè, die komen ergens bij Almelo nee. uit de buurt komen ze vandaan en die. Die zijn ieder jaar, komen ze graag. Maar het ja. zijn ook, uh, de, wat zij spelen, zijn ook de meezingers wel. Het zijn echte meezingers, ja. ja. ja. Dus, ja. Je, je hebt toch wel een koor. Ja. ja. Ton, uh, veel plezier volgende week. Mensen die al. zich op willen geven, dat kan nog tot volgende week. Of bij Talassa. Ja, liever voor die tijd, dan kunnen we een beetje uh, de, kilo's, de, de kilo's aanpassen. Maar als je komt kijken en je denkt, ik doe toch mee, dat kan. Oké, okay, nou, wij gaan dat volgende week zien. Goed zo. Ton, dankjewel. Veel succes. Dank jullie wel voor de uitnodiging en graag tot de volgende keer. Thank you Het laatste onderwerp gaat over het Jeugdsportgala, wat gehouden wordt op 29 november. Aangeschoven is Peter Ijstreeg, lid van de Sportraad. Een zeer goedemorgen. Goedemorgen. Morgen. Gelijk een kleine correctie. Ja, het, het, is, is, 19... aan de ja, het is oktober. Ja. 23 ja. oktober. Oh, ja, 23. Ja. Ja. Ja, aanstaande is mijn fout. Woestdag, midden in de vakantie. Dat komt goed uit voor de jeugd. Uh, sommige kampioenen weten wel van dat ze niet kunnen. Dus dat is dan wel jammer, want die zijn op vakantie. Ach. Ja, dat is wel heel jammer. Dat ja. regelen we nog wel met ze. Ja. Zandvoort uh, heeft een, een, een redelijk groot kampioenschapsgehalte. Mm -hmm. Als ik uh, in de kranten lees, uh, dan is die weer wereldkampioen, die is Europees kampioen. Klopt. Hebben jullie dat hele jaar doorgenoteerd? Uh, we houden dat wel bij, maar we vragen input aan alle verenigingen en aan sporters. Uh, en als sportraad hebben we contact... Met al die verenigingen, maar er zijn ook best wel wat individuele sporters. Er zijn ook best wel wat individuele sporters waar we waar we contact mee hebben. Uh, en nou, in de judo bijvoorbeeld? Uh, ja. tennis, tennis we, ook, hebben we hebben tenniskampioen. Ja. ja, we hebben als Zandvoort. Want ik ben van oorsprong, ik ben niet in Zandvoort geboren. Dus ik kan het een beetje vergelijken met andere omgevingen, maar we hebben in Zandvoort een gigantisch hoog gehalte met kampioenen, zowel ja. op lokaal niveau. Uh, maar er zijn ook best veel kinderen die ergens onder de vlag van NOC en NSF doen. Ja. We hebben, en dan gaan we iets over die grens van 14 jaar heen. Maar we hebben tennissters die, die echt serieus goed presteren. We hebben bij, bij judo. ijshockey, ijshockey. We hebben badminton. Ja. Uh, paardrijden ook volgens mij. Valt dat eronder? Mm, paardrijden die, die, die heb ik dan gemist, want die heb ik nog niet gezien. Die zijn er wel, nee. maar ik weet niet of het eronder valt. Nee? Oké, okay. okay. nou die zouden er wel onder vallen. En bij de dansschool bijvoorbeeld zijn en ook dansen. een aantal ja. Nederlandse kampioenen. Ja. We hebben Neem jij een lekker koekie? <lacht> <lacht> we hebben. <lacht> <lacht> uh, en we hebben uh, Joelle, een karate. Ja. ja. Zijn wij, stijgen wij boven het landelijk gemiddelde uit? Want ja. Ik ben, ik, paar, heb... ik ben een paar weken geleden bij het NRC en NSF geweest. Ja. En was, ik denk dat we ongeveer op het dubbele aantal topsportende kinderen zitten ten opzichte van gemiddeld Nederland. Ik vind dat wel grappig, want aan de ene kant stijgen wij uh, erbovenuit. Aan de andere kant hebben wij het grootste gehalte dikke kinderen. Oh, is dat zo? Uh, ja. Oh. Uh, ja, daar, daar... <lacht> moeten moet meer, <lacht> <lacht> moet meer gesport worden. Maar goed, uh, dat dat zijde. Dat, ja. dat, dat terzijde. Het Jeugd Sportgala uh, aanstaande woensdag. Ja. Waar wordt het gehouden? Het wordt gehouden in de padderclub op het circuit. Uh, dat is een, een verandering in de traditie die er tot nu toe was. Want tot nu toe was het altijd op het gemeentehuis. En, uh, maar daar was het nadeel dat, er, uh, dat, dat, de, dat niet alle ouders en niet alle broertjes en zusjes eigenlijk allemaal in dezelfde zaal erbij konden. En um, daarvoor hebben we gekeken nou ja, of we dat op een grotere, mooiere plek konden doen. Nou, Mooi is natuurlijk altijd wat discutabel. Maar, uh, maar dat is de periode. Groter wel. Groter is die zeker. Waar iedereen, kan aan iedereen ja. aanwezig kan Groter zijn. Waar we, ruimte, ja. Hebben. Ja, waar we ruimte hebben. Dus het circuit is daar heel, heel aardig in geweest. En die, heeft, uh, die helpt ons met de ruimte beschikbaar te maken. En, uh, en die ook wat aan te kleden. Dus dat, dat is heel fijn. Dus we hopen Leuke dat locatie. iedereen... We hebben ook in de uitnodiging gezegd aan alle sportverenigingen. Iedereen mag broertjes, zusjes, opa's, oma's. Vrienden, kennissen Vrienden, iedereen, trainers, ja. coaches. Iedereen mag mee. Hoe laat is het woensdag? Uh, vanaf half zes kunnen ze binnenkomen. En om zes uur willen we beginnen. Oké. Okay. Dat is een mooie tijd. Uh, ga je ja. wel over het eten heen. Of tenminste de, met het eten ja. door. Er is wel iets te eten. Oh, oké. Okay, oh, gelukkig. Dan, dan dan maar goed. Nog even over die kampioenen. Die heb je... Ja. Uh, in principe al uitgenodigd. Ja, dat en, doen de verenigingen. Dus de verenigingen stellen voor en ja. jullie, uh, uiteindelijk, de jury kiest wie dan de, de Zandvoortsporter is of niet? Nee, nee, nee. We hebben, alle kampioenen al, al, worden Alle heerd. kampioenen, of je nou kampioen bent van, uh, van heel Zandvoort bij de hockey van, van een achtjarige tot uh, 14. Je bent 14 jaar en je bent Europese wereldkampioen. Alle mensen, die, alle kinderen tot en met 14 jaar die kampioen zijn geworden in hun discipline, op hun niveau. Uh, die worden gehuldigd. Dus alle aanmeldingen zijn binnen. Jullie, uh... Bijna alle aanmeldingen. Ik mis er nog links en rechts een paar, maar ik weet dat die nog wel komen. Maar... Uh. Ja, je, hebt, je hebt natuurlijk de info uit, uh, uit de media. Uit de media, maar ook gewoon in het contact met de Vereniging. Mm -hmm. ja. Je hebt er nog een paar die, die moeten. Ja. Ja, dat kunnen we wel doen. Maar zo, dat kan zo, kan uit, zo raad gaat raad uit, het wel. Ja, maar nee, dat, zo kom zo zo, goed. dat ja, komt wel goed. Leuk. Is er nog wat speciaals te verwachten op die woensdagavond? Ja, ja, ja. We hebben uh, een aantal. We, hebben wat we doen wat dingen anders dan de voorgaande jaren. Is er een echt mooi programma? D D het is een nog mooier programma. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, ja, ik heb dat hebben... gezien op de Raadhuis, maar dat was erg klein. Klein allemaal. Is ja, het. Nou, dat wat is je is zegt beperkt, dat past een, niet. is beperkt. Ja, en dat ja. geeft ook wel, wel een bijzondere sfeer. Want dat geeft natuurlijk een hele volle ja. zaal. Dat is ook heel leuk. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat nu uh, dit jaar gaat. Uh, maar we hebben ook gemeend dat kinderen hebben helden nodig hebben, voorbeelden. Uh, dus we hebben bijvoorbeeld de sportvrouw van het jaar Haarlem. Dat is nog een vrij jong iemand. Zij is uh, volgens mij net 30. Maar zij was met de 14 al wereldkampioen beachvolleybal. Dus die hebben we erbij. Uh, we hebben een nieuwe prijs dit jaar voor het eerst. En dat is een sportstimuleringsprijs waar we de naam van Jan Lammers aan, uh, aan verbonden ah, is. Jan zal er zelf niet zijn, maar zijn zoontje is ook een van de kampioenen. Ah, maar die is er ook hard, niet, want die is Nederlands kampioen. Maar die zijn uh, op het WK in, uh, in Italië. Mm -hmm. uh, maar dat is dus een, een, iets nieuws. Dus we hebben voor, uh, nog een extra prijs om één iemand extra te stimuleren. Er zijn ook nog een paar gasten, zeg maar, die komen helpen bij het uitreiken. En we hebben wel weer Glenn Koper als bekende ja. judoka ja, ja, ja, en als ja. bekende ja, persoon zo. in zand. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, In het algemeen. Ja, ja, ja. Die, de hele, die de hele avond aan elkaar praten. Nou, dat zijn wel de voorbeelden voor de, voor de jonge sporters, ja. toch? Ja. ja, dat vinden we heel leuk. De helden, ja. De helden, ja. Ja. Goed. Aanstaande woensdag om half zes is de uh, sportkampioenen uh, helden. Vereering, laat ik het zo maar noemen. Ja. De sportraad die organiseert dat. Klopt. Um, is het elk jaar of is het om de, om de twee jaar? Nee, het is ieder jaar. Ieder jaar. Ik heb eigenlijk een dag geen vragen meer over, maar ik kom wel even kijken, denk ik. Dat lijkt, <laughs> dat lijkt me zelf. Goed. Ik weet niet beter dan dat jullie ook aanwezig zijn. Dat zou best wel eens kunnen. Dan wordt het ook een live uitzending. Ja, ja, ja. meestal Klopt. is het ze zelf ja. en Goed. Nogmaals samengevat, ja. uh, aanstaande woensdag op de Pedal Club in het circuit. Om half zes uh, begint het. En het zal tot een uur of 19 uh, wel duren, denk ik. Nee, tot acht uur. Tot acht uur. Dus, uh, er zitten ja, hele jonge kinderen. Uh, ja, ik zit ja, ja. dat ik groot, <laughs> groot circuit weer in mijn gezicht. Ja. Maar goed, het is voor de jeugd. Ja. Uh, wat is de maximum leeftijd eigenlijk? 14 is dus toch met veertien jaar. Ja. Okay. Ja. En daarna ben je... Uh, Zenieuw. Ja, daarna ben je zenioen. Maar we hebben, dat, we, we hebben ergens gewoon de grens gesteld. Ja, Tot en met 14. De, dan, dan is het nog leuk, leuk om je in het zonnetje te zetten. Ja. Ze krijgen een cadeautje. Ze krijgen, uh, ik ga niet alles vertellen wat ze krijgen. Nee, maar bent. ze krijgen een hele leuke rugzak. En er zitten nog wat dingetjes in. Ah, een, goedie, een, een, goedie goedie een goodie rugzak. Een goody rugzak, ja. Goed, Peter, ontzettend bedankt voor je uitleg. Ja. We hopen dat jullie een ontzettend leuke avond hebben met allerlei kampioenen. Dat gaat wel goed komen. Dat denk ik ook. Dank je wel. Heel graag gedaan. sluitstuk van deze uh, inmiddels zonnige zaterdag. Ja, we begonnen ja. met regen, maar ja, nu is het, het is hartstikke mooi weer, weer geworden. Ja. Hebben wij nog een agenda te doen? Ja. En die zit uh, redelijk... Uh, ja, het is een, best wel een, een dikke agenda. Een dikke agenda. Maar dus laten zeggen. we maar gelijk beginnen, want er zijn natuurlijk ja. vaste onderwerpen die, uh, die, die doorlopen. Die altijd opstaan, ja. We en, hebben tot volgend jaar uh, volgend jaar juni de woonderkamer in het Zandvoorts Museum. Ja. Dus die is er nog even. Maar beneden is de uh, Expositie Historic Grand Prix en het gaat uh, basically over Jan Flinterman en Dries van der Lof. Dat waren de eerste Nederlandse uh, Formule 1 coureur en die is iets gereden ja. in 1952. Ja, er is inmiddels ook is een boek 3 november. 3 november en er is ook inmiddels een boek uitgekomen ook door uh, nee, dat, over deze Dat gaat over Arie Loos en dat, die boekpresentatie ja. is volgens mij 1 of 3 november. Maar er komen we nog volgende achter. week. Ja. Eh uh, Wild. de hele maand oktober diverse activiteiten, publieksavond sterrenwacht, wildwaterraften. Meer en meer. Kijk op zandvoortgoeswild.nl En ik heb even gekeken. En vanmiddag om half vier, nee om drie uur, tot half vijf is de Roofvogelshow op de Rotonde. Oh wat leuk. Mooi. Uh, morgen is er een lifestyle en cadeaumarkt op het Badhuisplein. Ik hoop dat het goed weer is morgen. Ja. Dat er niet veel wind is. 20 oktober ook Bimmerworld op het circuit Zandvoort. Het is 20 oktober hartstikke druk, want we hebben net met Peter Tromp ook gehad over de ja. Classic Concert. En dat begint om drie uur s middags, entree 5 euro. En om half drie is de zaal lopen. Ja, en 24 oktober is er een sport in stuif. Samenwerking spelen en groep spelen. En dat is in de Corver Sporthal van 1 tot 3 uur. Ruim besproken is het open kampioenschap Kanalen bij Thalassa. Dat begint om 4 uur en dat is volgende week zaterdag. Ja. En op 27 oktober is er muziek op de zondagmiddag met Onno van Dijk en zijn leerlingen. En dat is hier in de Oosterparkstraat nummer 44 en dat begint om 4 uur. Elke laatste vrijdag van de maand, en dat is volgende week de, zeven, de, de 29ste, dan... Gaan, nee, het is de 27 e Gaan de wapenzangers zingen in het wapen van Zandvoort. En iedereen is welkom. En het begint om half acht. Ja. En op 3 november is er het najaarsconcert van het Zandvoorts Mannenkoor. En dat is in de Agatha kerk En dat is om half drie smiddags. 17 november hebben we ook kort aangehaald. Is de Symfonieorkest Orkest Haarlem in de Protestantse Kerk. Onder de mom Classic Concert. Ja. En 23 november. We gaan een eind verder al. De Zandvoort 500 race op het circuit Zandvoort. 24 november de trooien trilogie. drama Amsterdam in Theater de Krocht. Sabine en dat begint om half vier. Ja. Dat is toneel en zang. Ja. En op 30 november komt Mark Endhoven en zijn live orkest ook in Theater de Krocht. Het is druk in het theater. En dat begint om acht uur. Dan gaan wij... Wil je dat nog even doornemen? Alle standaard zaken van Pluspunt... Ja, dat is toch wel belangrijk hè? He? Ja. Dan hebben we elke eerste maandag van de maand uh, de nabestaande groep bij Oxandvoort. En dat is van half twee tot drie. En elke eerste dinsdag van de maand om half elf is er digitaal spreekuur. En dat is voor al uw vragen over iPad, tablet, smartphone enzovoort. Dat is ook bij Oxandvoort. Vlemingstraat 55. En elke vrijdag is er medische gymnastiek bij Pluspunt. Van kwart over negen tot kwart over tien ochtends. Ook bij Pluspunt in de Vlemingstraat 55. En eerste eerste en derde maandag van de maand van twee tot vier is er een depressiesupportgroep in de blauwe tram. En daar kun je je aanmelden bij info.depressievereniging.nl En de herhaling van dit programma, Goedemorgen Zandvoort, is elke maandag van tien tot twaalf. Dan ga je naar uitzending gemist www.zfmzandvoort.nl en vul dan de datum en de tijd in dan kan je terugluisteren naar uh, welk programma je ook wil. Ja. Ik heb overigens gehoord dat uh, het FOMA-plein het Flemingplein gaat heten. Echt waar? Ja. En iedereen heeft het over uh, Flemingstaat Fleming 55. Nou, waarom niet? Ja. Maar de ingang is op het plein, op het plein toch? Plein. ja. ja. ja. En Cor, die laat ons nog, nog even zien. Ja, dat ja. gaat heel snel door. Als dit uh, programma gesloten is, in het volgende uur gaan wij uh, luisteren naar uh, een uitzending. Nee, nee, nee. Volg, morgen. Oh, morgen. Het is veranderd, ja. Cor heeft dat veranderd in morgen. Morgen kunt u luisteren uh, om 12 uur naar een herhaling van ZFM Oud-Zandvoort. En u kunt luisteren aan een aflevering uit 2011. Waar Pieter Jouwstra samen met Maarten Keur, bakkertje in de, in de volksmond, ja. terugblikt op onderhand de voormalige bakkerij Keur en de Diaconeerstraat. Dit was het eigenlijk wel voor uh, vandaag. Uh, Cor, bedankt voor de techniek en de muziek. Ger van Kuik en Geri Rutte, bedankt voor de redactie en ook voor de medepresentatie. Ja, dankjewel. Ik ben, ben Zonneveld. En wij wensen iedereen een prettig weekend. Fijn weekend. Meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12.